7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal hebben we contact met kunstkritica Bianca Stichter in Los Angeles. Haar man Steve McQueen heeft daar net de Oscar voor beste film gewonnen. We praten met Gertjan Dennekamp in Kiev over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder natuurlijk op de Krim. Daarover nu ook het NOS-journaal met Dorot Megens. Minister Timmermans zegt dat westerse landen met economische sancties zullen komen tegen Rusland als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar hij hoopt dat het zover niet komt, zo zei hij in Nieuwsuur. Degene die daar de hoogste prijs voor zal betalen eh, is Rusland. Eh, maar ook anderen zullen daar onder lijden en het hele Europese continent zal daar eh, onder lijden, dus... Eh... Het kan nodig zijn als Russen doorgaan met hun agressie tegen Oekraïne. Maar ik hoop dat het snel gedeescaleerd kan worden en dat we dan ook niet meer over sancties hoeven te praten. Timmermans bespreekt vandaag in Brussel hoe de crisis rond de Krim moet worden aangepakt. De minister wil er vooral voor zorgen dat de spanningen niet verder oplopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gaat morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De VS wil zo zijn politieke en economische steun uitspreken.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 Reizigers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag meedoen met een proef met reizen op rekening. Als ze zich aanmelden krijgen ze per maand een rekening voor de kilometers die ze hebben gereden in het stadsvervoer. Zegt de directeur van RET. Je kan met die chipkaart dan inchecken, uitchecken en aan het eind van de maand krijg je per mail een gespecificeerde rekening. En er staat precies op op die dag heeft u dat gereisd, dat, dat, dat. En dan wordt het automatisch van je giro of je bankrekening afgeschreven. Bij mensen die niet kunnen betalen wordt het reizen op rekening geblokkeerd. De RET heeft het systeem afgekeken van de metro in Londen. En met de techniek kan in de toekomst ook worden in- en uitgecheckt... met bijvoorbeeld een bankpas of een mobiele telefoon. Bij een bomaanslag op een rechtbank in Pakistan zijn zeker elf mensen omgekomen. Volgens persbureau Reuters is daar ook een rechter bij. En na de explosie brak er een vuurgevecht uit. Zeker dertig mensen raakten daarbij gewond. De bom explodeerde bij een rechtbank in het centrum van Islamabad. NOS-correspondent Lucas Waagmeester noemt dat uitzonderlijk. Het is volgens hem een goed bewaakt gebied waar vrijwel nooit aanslagen zijn. In Stamperschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvierders ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond, vier daarvan moesten naar het ziekenhuis. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor, maar werd later met iemand anders opgepakt. De twee verdachten wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Afgelopen uren zijn de Oscars weer uitgereikt. Het slavernijdrama 12 Years a Slave won in Los Angeles de Oscar voor beste film. Regisseur Steve McQueen droeg de Oscar op aan iedereen die het slachtoffer is geworden van slavernij. I dedicate this award to all the people who have endured slavery and the 21 million people who still suffer slavery today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gravity heeft de meeste Oscars in de wacht gesleept. Naast veel technische onderscheidingen... kreeg Alfonso Cuarón ook de onderscheiding voor beste regisseur. Matthew McConaughey werd beste acteur... voor zijn rol in Dallas Buyers Club. Kate Blanchett beste actrice voor haar rol in Blue Jasmine. Beste niet-Engelstalige film werd het Italiaanse La Grande Bellezza. Frozen werd de beste animatiefilm. Voetbaltrainer Huub Stevens is ontslagen bij Paok Saloniki. De Griekse club heeft de matige resultaten van de laatste twee maanden als reden opgegeven. Stevens was sinds juni vorig jaar trainer. PAOK staat weliswaar derde in de competitie, maar sinds januari boekte de club vijf overwinningen, maar ook vier nederlagen. In de Europa League werd PAOK uitgeschakeld. Het weer nog is bewolkt en van tijd tot tijd regent of motregent het. In de loop van de dag klaart het wel vanuit het zuidwesten op, maar ook vanmiddag en vanavond kan er nog een bui vallen. Het is 9 graden en daarbij waait een stevige zuidelijke wind. Aan zeestaat windkracht 6. Over die aanslag in Pakistan in Islamabad wordt u zo onze correspondent Lucas Waagmeester. Nu de verkeersinformatie van René Passet. Met een handvol files, Marcel. Het valt nog mee met de drukte. Op de A8 Zaandam Amsterdam staat bij Oostzaan de dagelijkse file: 3 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag bij Blijswijk: 3 kilometer na een ongeluk zojuist. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 2. Op de A20 Gouden van Holland bij Rotterdam Centrum: 3 kilometer. En in het Westland is de N223 dicht. De weg Delft naar Naald. De afsluiting is na een ongeluk tussen het Woud en Westerlee. De Ximo Mobiliteitskaart. Geen gedoe meer met bonnetjes en maandelijks één btw-factuur. Ondernemers vragen hem nu aan op ximo.nl. Dat is xx-i-mo. Het begint met gevonden worden. Benny is chef-kok en mede-eigenaar van Restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel.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 Sms helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. Druk diplomatiek overleggen over Oekraïne, ook door de NAVO. We call on Russia to de-escalate tensions. Rusland moet zijn militairen terugtrekken, zegt NAVO-topman Rasmussen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Ja, er wordt druk gebeld door westerse regeringsleiders. Die proberen aan te sturen op een diplomatieke oplossing voor Oekraïne. We gaan naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Daar is onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp nog altijd. Gert-Jan, um, hoe staat de Oekraïnse regering dan daarin? Wat gaat die bijvoorbeeld doen vandaag? Het is aangedrongen op uh, diplomatieke steun en internationale steun... om dit conflict uh, te beëindigen, want een militaire oplossing... ...zullen zij eigenlijk voorkomen. Uh, en dat leidt er dus toe dat uh, er het hier een komen en gaan is. De Britse minister van Buitenlandse Zaken is, uh, was gisteren in Kiev... ...zou vandaag naar uh, Brussel uh, gaan om zijn collega's uh, bij te praten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken komt dinsdag. Uh, dan is er nog weer een ontmoeting tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken... ...en de VN in Genève. Uh, je hoorde net de NAVO, uh, de G7, die heeft de voorbereidingen van een top... ...in Sochi opgeschort, waar Rusland als achterland aan zou deelnemen. En zo uh, zie je dat er overal her en der druk wordt uitgeoefend. wordt gedreigd met uh, sancties. Uh, tegelijk wordt er door de G7 nog wel weer benaderd... ...dat de Oekraïne kan rekenen op sterke financiële steun. Want we zouden het bijna vergeten, maar dit land uh, zit behalve in een militaire crisis... ...ook nog in een, uh, een grote financiële crisis. En daar komen dus ook beloftes. Dus al met al wat er... Getrokken en geduwd en gepraat, uh, maar uh, het heeft dan niet geleid tot een andere opstelling van uh, Rusland. En dat is natuurlijk wel waar deze regering op hoopt, dat die internationale druk inderdaad toeleidt dat uh, Rusland de troepen terugtrekt op de basis uh, op uh, de Krim. Ja, maar meer druk dan, uh, dan nu kan er waarschijnlijk niet komen, of, of ziet Oekraïne dat anders? Nou, ik hoor daar uh, nu nog uh, uh, weinig over. Ik was gisteren in het parlement. Daar werd vooral uh, aangedrongen op internationale steun. Uh, uh, men wil voorkomen dat Oekraïne uiteindelijk geïsoleerd staat tegenover uh, Rusland. Nou, die internationale diplomatieke druk die komt wel, maar Oekraïne. Die wil natuurlijk ook dat dat resultaat heeft en dat dat uh, leidt uh, tot een einde van de bezetting van de Krim. En zeker niet tot een verdere escalatie in het oosten van het land. En uh, ik heb ook geen Oekraïnse politici gehoord die uh, het ei van Columbus hadden om Rusland uh, uh, tot andere gedachten te brengen. Want uh, ja, Rusland loopt volgens een heel ander scenario. Ik las vandaag nog weer in Russische media... ...als zou de sprake zijn van een humanitaire ramp in Oekraïne... ...en dat honderdduizenden mensen uit Oekraïne vluchten naar uh, Rusland. Nou, dat is de werkelijkheid die in uh, Rusland wordt uh, gepresenteerd. En daar moet de uh, internationale gemeenschap tegenop uh, boksen. Ja, je Rusland gaat ondertussen dan ook door met het opbouwen van, uh, van zijn troepen... ...van zijn leger uh, daar, zijn leger eenheden. Hoe staat het nou met het Oekraïnse leger? Want uh, werd er daarvoor gecomplimenteerd dat die binnen de kazerne blijven... ...maar hoe lang blijft dat zo? Ja, dat is uh, uh, lastig te zeggen, want dat is wel de opstelling van uh, de regering. Dat uh, de, de provocaties, zo noemen ze het hier, van de Russen niet beantwoord moeten worden met uh, geweld. Uh, dat is de officiële opstelling. Maar ja, uh, dat is ook een hele risicovolle, want er hoeft er maar één te zijn die die zelfbeheersing verliest. Of, uh, en het hoeft niet eens iemand uh, uh, te zijn uit uh, uh, de kant van de Oekraïnse militairen of de Russische militairen, maar uh, uh, een van die anderen die daar met wapens uh, rondloopt. En uh, het kan enorm snel escaleren. Dus dat is ook wel wat uh, gisteren in het parlement werd aangegeven, hier in uh, Kiev, dat er eigenlijk ook heel weinig uh, tijd is. Maar tegelijk blijken er ook heel an weinig andere mogelijkheden te zijn, want militaire steun ...uit het westen, dat zit er niet in. Economische sancties zijn mogelijk, maar uh, daar wordt Europa door getroffen. Maar Oekraïne zelf ook, want Oekraïne is natuurlijk van belangrijk deel afhankelijk van uh, Russisch gas. En dus wordt er ingezet op de middeling, door de VN, door de OVSE, allemaal om een oorlog te voorkomen. Maar dat scenario kan misschien niet voorkomen dat de Russen controle krijgen over de Krim... ...en dat delen van Oost-Oekraïne een grotere zelfstandigheid krijgen. Wordt er nog een grote rol verwacht van minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, van Amerika, die morgen naar Kiev komt? Nou, ik heb dat hier niet gehoord, dat men daar nou hele speciale verwachtingen van heeft. Het bleek wel dat de Amerikanen in ieder geval in woord uh, de acties van de, de Russen fel veroordelen. Het zijn 19-eeuwse methodes waarop ze Oekraïne zijn binnengevallen. Het is een ongelooflijke daad van uh, agressie. De veroordelingen zijn hard en scherp. Maar uh, opnieuw blijkt dat uh, dat weinig invloed heeft op uh, Poetin. Je ziet het ook uit de uitwerkingen van de telefoongesprekken die gevoerd worden met de Russische president. Dan blijkt uit de verklaringen die uh, de westerse landen daar vervolgens over opstellen dat er harde veroordelingen volgen. En de Russische verklaring is dan toch steeds dat uh, Rusland het recht heeft om dit te doen... om op te komen voor het uh, eigen nationale belang en de belangen van de Russische minderheden in Oekraïne. En zo blijven ze... Recht tegenover elkaar staan en, eh, ja, gaat Rusland gewoon door met waar ze mee bezig zijn, namelijk nou de Krim innemen. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp vanuit Kiev. Het ja, diplomatieke spel is uh, vol aanwezig. Uh, er wordt vooral ingekeken ook naar Duitsland. Duitsland speelt een hele actieve rol. Als het gaat om Oekraïne, een Duitse bondskanselier Angela Merkel... kan misschien wel voor een doorbraak zorgen. EU kijkt ook naar haar, kijkt ook naar Duitsland. Gisteren belde zij al met de Russische president Poetin. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, is bekend geworden wat daar besproken is in dat telefoongesprek? Uh, ja, zij heeft vrij duidelijke taal gesproken tegen Poetin... als we haar woordvoerder mogen geloven... want die vat het gesprek dan na afloop voor ons samen. Uh, ze heeft Poetin verweten dat Rusland met de interventie op de Krim... het internationale recht heeft geschonden. Dat het zich ook niet houdt aan de afspraken die er bestaan... tussen Moskou en Kiev over de Russische vloot die daar ligt. Dat zijn duidelijke woorden, maar wat je dan misschien zou verwachten... in de derde alinea van de verklaring is een soort dreigement van... nou ja, als je dat allemaal doet, als je dat niet terugtrekt... dan doen wij, puntje, puntje... En dat ontbreekt, hè. niet duidelijk, net als bij de meeste andere reacties vanuit de Duitse politiek. Het Russische optreden wordt wel steeds veroordeeld, nu ook door Merkel... maar er is hier in Berlijn geen enkel idee wat het Westen of Duitsland dan zou moeten doen. Of, of zijn ze bang om te ver te gaan en dus over te zullen moeten gaan tot militaire acties? Nou ja, daar heeft natuurlijk niemand uh, behoefte aan. In, in Duitsland niet, maar in, ik denk in de andere West-Europese landen ook niet. Uh, het is eigenlijk helemaal geen optie om troepen naar Oekraïne te sturen... dat het op een echte oorlog aan te laten komen. Dus moeten wij dreigen, uh, en Duitsland is wat dat betreft natuurlijk een grote partij... een grote afnemer van bijvoorbeeld het Russische gas... een grote investeerder in Rusland, waar Rusland nog steeds behoefte aan heeft... voor zijn ontwikkeling. Uh, dus het, het is wel een grote partij om het economische sancties te dreigen. Alleen de vraag is, uh, en Kremlinologen die zeggen in dat het helemaal geen zin heeft om Poetin te dreigen met economische sancties. Omdat hij op een soort militair speelbord aan het spelen is. En niet meer met de economie bezig is. Misschien moet je hem dan juist wat bieden. Hè? Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn natuurlijk. Uh, zou dat kunnen? Dat Duitsland zegt nou ja, we gaan zoeken naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Nou ja, Duitsland heeft wat dat betreft wel een klein beetje de leiding genomen. Merkel heeft gisteren in het uh, telefoongesprek met Poetin gisteravond voorgesteld... om een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Dat is dan een diplomatieke missie, geen militaire. Dat heet een fact-finding mission. Dus om te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is... dat klinkt allemaal een beetje lief als je ziet... wat te tegelijkertijd aan Russische troepen daar, de Krim binnenkomt. Maar goed, uh, na afloop van het gesprek was opmerkelijk... dat Poetin blijkbaar heeft gezegd dat hij daar positief tegenover staat. Daarna heeft Merkel ook... Uh, Obama gebeld, de Amerikaanse president, en dat het uh, idee met hem besproken. En ook hij staat daar positief tegenover. Uh, de minister van, Economische, van, van, van, van Buitenlandse Zaken in Duitsland, Steinmeier, heeft gisteren gezegd... laten we een contactgroep instellen, dus waar ook Rusland en Oekraïne samen in zitten. Een aantal andere Europese landen, of misschien de OVSE. Dus voorlopig gelooft de Duitse regering nog steeds dat het kan met praten en onderhandelingen. En neemt daarin inderdaad wel het voortouw. Meerdere landen hebben de voorbereidingen voor de internationale G8-top gestaakt... die in het Russische Sochi is gepland. Wat doet Duitsland? Nou ja, als iedereen staakt, dan gaat Duitsland natuurlijk daar ook niet in zijn eentje heen. Maar tot nu toe is Duitsland erg sceptisch over dat staken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Steinmeier, die zei gisteravond nog... de G8 is nou juist een van de weinige vaste kanalen... en van de weinige bestaande instituties... waarin wij regelmatig contact hebben met Rusland. En eigenlijk zou het heel raar zijn om dat kanaal nou juist te sluiten... net als je met ze wil gaan praten. Dus Duitsland wil voorlopig nog doorgaan met die uh, top-insortie... maar nogmaals als Washington en Londen allemaal afhaken... dan gaat Duitsland natuurlijk niet in zijn eentje naar Sochi. Nee, ze maken er geen G2 van. Het wordt geen G2. Duitsland gaat niet in zijn eentje uh, dingen doen. Duitsland wil natuurlijk in het algemeen ook uh, liever samenwerken... met de Europese Unie en de NAVO. Alleen is het wel de bedoeling dat er een beetje de vaart in blijft... en dat dat niet uitloopt op maandenlange onderhandelingen... waardoor intussen Poetin de kans krijgt om te doen waar hij zin in krijgt. Cosment Wouter Meijer vanuit Berlijn, dank je. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal grote aanslag gepleegd in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Een doelwit zou een gerechtsgebouw zijn geweest. Hoort u zo dadelijk meer over van onze correspondent Lucas Waagmees. Verkeersinformatie van de ANWB René Passet. Het is nog steeds niet al te druk met maar 10 file amper 30 kilometer. Maar er is wel een ongeluk gebeurd bij Blijswijk op de A12 Utrecht-Den Haag. En daarom nu file tussen Gouda en Blijswijk, 4 kilometer. Bovendien is nog steeds de spitsstrook dicht tussen Woerden en Zoetermeer op die A12. En ze krijgen het rode kruis boven de weg niet uit. Bij Rotterdam ook een ongeluk. Op de A15 bij Hardingsveld-Griesendam. Vanuit Gorkum levert dat 5 kilometer file op. Er zijn veel meer lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 19 maart doen in totaal 1024 van die lokale lijsten mee. In 2010 waren dat dan nog 870. En dat terwijl er nu minder gemeenten zijn. Minder gemeenten waar verkiezingen worden gehouden. Blijkt uit onderzoek naar de kieslijsten... dat de NOS in samenwerking met de regionale omroepen heeft uitgevoerd. Redacteur Ardy Steemering heeft het uitgezocht en het onderzocht. En hij is nu hier. Ari, goedemorgen. Goedemorgen. Die lokale partij, al die lokale partijen, meer dan duizend. Waar komen ze vandaan? Ja, er zijn dus een heleboel nieuwe partijen. En je ziet dat vooral hè, die opa, Oudere Politiek Actief... dat daar een hele bubs nieuwe partijen uh, van bij is gekomen. Verder zie je ook dat van de landelijke partijen uh, vaak dan ontstaat er een beetje ruzie... bijvoorbeeld in zo'n lokale PvdA-afdeling. Iemand split zich af... En zegt dan niet, ik stop daar de, na deze periode mee. Nee, ik uh, ga gewoon weer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus, dus zijn het dan vooral afsplitsingen nee, nee, of, of ook hele nieuwe? Het grootste deel is toch echt wel de nieuwe uh, lokale partijen. En zelfs zoveel dus, dat je in totaal 18% meer lokale lijsten hebt bij deze verkiezingen dan vorige keer. Is er nog een overeenkomst met alle leefbare partijen die we een paar jaar geleden opzagen komen? Ja, ach, uh, overeenkomst. Kijk, wat je, wat je ook veel ziet is dat er een, um, uh, een landelijke partij, uh, bijvoorbeeld bij de vorige keer bij de landelijke verkiezing nog een landelijke partij was en nu dus een lokale uh, afdeling heeft. En natuurlijk is er wel wat verband tussen partijen, maar over het algemeen zijn het toch heel lokaal gerichte partijen. Is er nog wel ruimte voor, uh, voor de oude partijen, de landelijke partijen? Er is nog wel ruimte voor, ja, ze zijn natuurlijk nog steeds enorm goed vertegenwoordigd. Maar weliswaar neemt hun aantal wel wat af. Ja. En je ziet er wel grote verschillen per, per partij. CDA doet bijna overal mee, op drie na overal. VVD ja. en PvdA natuurlijk ook heel erg vertegenwoordigd. Maar ja, een PVV, die doet maar in twee gemeenten mee. Zijn er nog gemeenten waar uh, echt alleen maar lokale partijen zijn? Nou, er zijn? Er zijn er twee. Eentje ervan is Roosendaal, Gelderland... die me zo te binnen schiet. Er zijn maar drie uh, uh, partijen die meedoen. Maar ook allemaal uh, lokale uh, partijen. Nou ja, voor de rest heb je natuurlijk die uitschieters... Hè, waar er enorm veel meedoen. Uh, Lelystad bijvoorbeeld. Nou ja, en we hebben natuurlijk gehoord Amsterdam. <laughs> daar is het helemaal druk als je het hebt over de lokale partijen. Precies, daar horen wij meer over van Mark Robbenvisser. Dank je wel, Stemerding. En inderdaad, Mark Robin Visser, die lokale partijen in Amsterdam... daar uh, ben jij bij op bezoek, niet bij allemaal natuurlijk... want het zijn er 19, nee, hè? Dat zijn er veel te veel, joh, dat redden we niet in een ochtend. Je breekt je nek over de lokale partijen in, uh, in Amsterdam... als je niet uh, uitkijkt. Als ik goed geteld heb, 19. Mm. En uh, ja, ik, ben, ik sta hier uh, heerlijk aan de Amstel met Luut Schimmelpennik... die al heel lang meedraait in de Amsterdamse politiek. Voor hoeveel partijen heeft u nou uh, in diverse raden gezeten... Ik heb, uh, ik heb maar in twee uh, partijen gezeten. Ja, P van de A, hè? P van de A en uh, Provo, hè, in ja. de uh, zestig jaren. Ja, en nu zit u voor... Uh, want u bent afgesplitst van de P van de A. Ik ben eruit gegooid. Ik denk oh. dat, ik, dat ze me een beetje te oud vonden of zo, maar in ieder... Nee, er was iets anders aan de hand. <laughs> Eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen. U bent eruit gegooid, omdat? Nou, omdat ik uh, wou uh, toch meedoen deze keer. En ik zat dus te omdat kijken... Omdat u een andere partij aan het oprichten was? Bijvoorbeeld. Ja, hè? toch? Ja, dat moet je niet doen natuurlijk als je voor een partij nee, in de nee, raad nee, dat Waarom deed u dat dan? Nou ja, omdat ik, ik, ik mocht niet. Ik kon niet in die partij blijven en ik was wel tevreden met een uh, lage pleit, uh, plaats op de, op de lijst. Want dan denk ik, ik kom wel met voorkeur stemmen erin. Ja, maar, maar wou ze ook niet. Nou, u, u, bent, u gaat nu voor Opa. Ja. We He? gaan nu voor Opa en dat is een combinatie van uh, een oudere partij en uh, Witte Stad. Ja. En wij gaan, uh, ja, Witte Stad, dat is de afsplitsingspartij zoals u ja. zichzelf nu noemt. Ja, zo is ja. dat. En wij eh, willen gewoon eh, ja, die ouderen eh, niet alleen eh, steunen hè, op een heleboel punten... maar we willen ook de ouderen eh, een aandeel laten geven in, de nieuwe, in het nieuwe ja. Amsterdam. Ja. Ja. Nou, dat zie je, dat is een landelijk beeld. Hè. Er zijn veel oudere partijen. Zeker. Maar dan is even algemeen. Wat heb je nou als klein partijtje in zo'n grote gemeenteraad als hier in Amsterdam... in de melk te brokkelen uiteindelijk? Nou ja, ik heb uh, als in een eenmans fractie als provo heb ik meegedaan. Wij hebben dus daar uh, toen best uh, aardig uh, inbreng gehad. Wat dan? Wat heb je dan bereikt? Bijvoorbeeld. Nou ja, de, laten we zeggen het kleinschalige. Hè, wat uh, Toen was het de tijd van uh, vier maands wegen dwars door de stad. Mm -hmm. uh, U je dat groot... op de agenda kunnen zetten ja, dat het ook en, anders kan. En het gaat natuurlijk toch altijd om de verandering van de mentaliteit. Hè, om die ideeën te veranderen. Het gaat niet zozeer om de macht te verwerven. Maar gewoon om die ideeën in te brengen. Want je, kun, je zou kunnen voorspellen hoe het hier in Amsterdam zal gaan. Misschien D66, de grootste partij. Misschien PvdA. Maar er komt ja. een coalitie. Ja. Waarschijnlijk PvdA, D66. En dan zit je ik. daar als eenmansfractie te Nou ja, dat te, is juist te toeteren, de het... roep toeteren. Nee, het is, het is dus echt zo dat dat goed werkt. Ja? Ik vind een aardig voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Die heeft best een aantal items zijn unaniem aangenomen door, door Amsterdam. En je kan dus als een, ja, een stadspartij dus speerpunten inbrengen. Je moet niet in de breedte mee gaan besturen. Je moet gewoon een aantal punten op de agenda weten te krijgen en te en zo functioneert de democratie ook met, allemaal, met 19 lokale partijtjes? Nou ja, kijk, die 19 lokale veel, partijen... Daar, daar komen er waarschijnlijk vier van ja. in de raad. Moet je nagaan. Nou ja, zo Komt u ook in de raad? Wij, wij, wij komen zeker in de raad. We geven campagne voeren, maar u weet wel hoe dat moet natuurlijk. Hè? Dat is zo. Hè? Wat dus, is de truc? Heeft u nog een tip? voor? Uh... Nou, ik vind een van de, van de punten wat uh, niet slecht is... Uh -huh. is het gebruik van de borden op de brug. De borden op de brug... Ja. ja, er staat er hier al één. He? Die er heeft u zelf gemaakt. We hebben, dat is dus het uh, prototype. We gaan er nu 100 plaatsen. Zo, En wat te doen. Ja, nou ja. We, we, we. gaan. En dat helpt gewoon ouderwets borden? Dat helpt absoluut. Nou. Hè? Uh, verder gaan we een campagne voeren. We, hebben ja. dus, uh, we gebruiken daarvoor uh, de witkar met die geluidsinstallatie. Natuurlijk. Ja, en en zo voort. Mag dat... ik u veel succes wensen? Absoluut. Luud Schimmelpennik, bedankt. Oké. Okay. Wel een beetje objectief blijven, hè, Mark Robin. Wat, wat, is er, wat is er? Ben ik niet objectief? Ja, natuurlijk wel, wel. Ja, wat dan? Zeg het is. Nee, omdat je hem succes wenst. Dat doe je dan. Ga je dan die oh, andere ja, 18 nee, partijen ja, straks even. even ja. Kan natuurlijk moeilijk iemand geen niet-succes. Nee, maar nee, ik sta altijd bekend om mijn voor... bescheiden en neutrale verslaggeving. Oh, gelukkig. Oké, okay, dan horen dus we je wens straks u weer. Ik gewoon op een neutrale manier succes, ja. meneer Schimmelpenning. En dan zegt hij heel neutraal: dank u wel. Dank ja. u wel. Kijk, zo doen we dat. <laughs> Bijna vijf verhalen wacht. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Bij een bomaanslag op een rechtbank in Pakistan, Islamabad... dat zijn tenminste elf mensen om het leven gekomen... en zo'n dertig raakte gewond. We gaan naar onze correspondent in dat land, Lucas Waagmeester. Lucas, wat weet jij? Wat is er gebeurd? Nou, het gebeurt eigenlijk allemaal echt op dit moment. As we speak. Er werd geschoten uh, op het moment dat een zitting... op het punt stond van beginnen in die rechtbank. Uh, volgens ooggetuigen schoten de daders zeer wild om zich heen advocaten die zijn hun kantoren ingevlucht, ontstond er chaos... en het lijkt erop dat kort daarna inderdaad een flinke bom is afgegaan... in dat gerechtsgebouw. Uh, vooral daarbij zijn veel doden gevallen. Het eerste bericht was één dode, aantal mensen met schotwonden. Maar kort daarna kwam dus die knal en meldde het ziekenhuis... dat er zeker uh, tien, inderdaad elf slachtoffers zijn. En dit gebeurt midden in het hart van de Pakistanse hoofdstad. Hè. Dat zien we echt zelden, dat maakt dit toch wel opmerkelijk. Ja, dat is dus een uitzonderlijke aanslag... Ja, kijk, een aanslag waarbij een bom afgaat en waarbij schotenwisselingen zijn, is natuurlijk niet ongewoon. In Pakistan, in de tribale gebieden of in Karachi bijvoorbeeld gebeurt dit, ja, wekelijks. Maar op deze plek is het zeer ongewoon. Deze rechtbank staat op de zwaarst bewaakte plek van het land in het hart van de hoofdstad Islamabad. De politie en veiligheidsdiensten die slagen er al jaren in dat stuk van de stad, de hele hoofdstad, eigenlijk heel scherp te bewaken en aanslagen daar te voorkomen... Ik verblijf zelf bijvoorbeeld ook in dat deel van de stad altijd als ik in Pakistan ben. Omdat je gewoon weet dat, uh, dat je daar uh, niks kan gebeuren. Hè. Controles zijn enorm scherp, er zijn wegblokkades. Er wordt constant uh, wordt je tegengehouden en wordt de auto doorzocht. Ik heb altijd de indruk dat men heel goed weet wat er in die zone van de stad gebeurt. Dus dat daar nu een bom afgaat, dat is toch ja, dat is echt uh, anders dan al het andere wat er in Pakistan gebeurt. En daarom uh, toch wel nieuws. Ja. Enig idee welke zaak daar liep. Nee, dat is niet bekend. Uh, het is mij in ieder geval nog niet duidelijk. Uh, wat, wat wel duidelijk is, de ooggetuigen die zeggen dat het waarschijnlijk uh, uh, de bedoeling was van de schutters... Uh, om een verdachte, de verdachte die op dat moment werd voorgeleid, om die vrij te krijgen. Uh, uh, het, het, lijkt mij, het lijkt mij eigenlijk niet aan te nemen dat dat bijvoorbeeld uh, uh, echt te maken had met terreur, die zaak, Want dat soort zaken worden meestal in andere rechtbanken behandeld. Uh, want natuurlijk wordt er altijd meteen gekeken naar terroristen, naar taliban uh, in Pakistan. Uh, maar dit lijkt er dus op dat er toch een ander motief en dus andere daders hier zijn. Uh, de grootste vraag zal toch zijn, en die heb ik in ieder geval op dit moment. Hoe krijgen die daders, uh, wie het ook zijn, hun explosieven en hun wapens, uh, dat deel van Islamabad binnen? Hoe is ze dat gelukt? Uh, hebben ze misschien hulp gehad? Je weet het niet. Dus dit is, dit is echt wel een opmerkelijke aanslag. Een rare ochtend in de, de Pakistanse hoofdstad... En we moeten echt nog een heleboel vragen beantwoord worden de komende uren. Lucas Waagmeester, dank je. En dan gaan we naar de Oscar-uitreiking. Ze zijn uitgereikt afgelopen nacht. Een paar uur geleden was de laatste. Slavernij Drava, 12 Years a Slave, won in Los Angeles de Oscar voor beste film. Gravity, sleepte de meeste Oscars in de wacht. En onze correspondent Wessel de Jong had een mooie avond. De avond begon vrolijk met de muziek van de tekenfilm Despicable Me 2. Met het nummer Happy van Pharrell Williams. Here are the nominees for Best Foreign Language Film. From Belgium, The Broken Circle Breakdown. Directed by Felix Minder vrolijk was het voor de Vlamingen. Die zagen de Oscar voor beste buitenlandse film aan hun neus voorbij gaan. Dus niet Broken Circle Breakdown, maar Great Beauty uit Italië werd het. Het hoogtepunt voor velen van de avond was niet de beste film of de beste acteur... maar de beste vrouwelijke bijrol. Die ging naar Lupita Nyong'o voor haar vertolking van Patsy. Een slavin in 12 Years a Slave. In de film wordt ze gruwelijk mishandeld. 500 pounds of cotton, day in, day out. More than any man here. En voor dat ik wil ik clean. That's all I. Maar hier kan ze haar geluk niet op. When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you're from, your dreams are valid. Thank you. 31 jaar oud. Haar eerste filmrol afkomstig uit Kenia. Ze was dé doorbraak van deze Oscaravond. De beste vrouwelijke hoofdrol is gespeeld door Kate Blanchett. Sit down, you're too old to be standing. Thank you, Mr. Day-Lewis, from you. It, it exacerbates this honor to and, and it blows it right out of the ballpark. Ze speelde een aan lager wal geraakte New Yorkse dame... die terugvalt op haar armere zus. In een film van Woody Allen. Die is nu verwikkeld in een seksschandaal. Mensen die denken dat hij schuldig is... hoopten dat Kate Blanchett hem niet zou noemen. Ik here hier een award in een extraordinary screenplay van Woody Allen. Dank je wel, Woody, voor casting me. Voor de beste mannelijke hoofdrol kreeg Matthew McConaughey een Oscar. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Group. Briljant speelt hij een AIDS-patiënt in de jaren 80, die zelf op zoek gaat naar de juiste medicatie. Nou, first off, I want to thank God, that's who I look up to. De kastkraker Gravity is een drama in space en kreeg veruit de meeste Oscars. De verovering van de ruimte is het vrolijkste hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis. Maar de beste film dit jaar ging over het somberste hoofdstuk... in de Amerikaanse geschiedenis, de slavernij. De belangrijkste Oscar was voor Twelve Years a Slave. Everyone, everyone deserves not just to survive, but to live. This is the most important legacy of Solomon Northup. I dedicate this award to all the people who have endured slavery... and the 21 million people who still suffer slavery today. Thank you very much. Thank you. Steve McQueen met de Oscar voor de beste film. Straks spreken wij met zijn vrouw kunstcritica Bianca Stichter van NRC. Zij stond aan de wieg van deze film. Dat doen ze ook. Alles zorgvuldig in- en uitpakken. erkendeverhuizers.nl Zondag 6 april is het weer zover.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 halenwacht. Hoogste tijd voor het NOS-journaal, Dorot Megens. Minister Timmermans zegt dat westerse landen met economische sancties... zullen komen tegen Rusland als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit de Oekraïne. Maar sancties zullen zonder twijfel tot tegenmaatregelen leiden... en dat is slecht voor de economie van heel Europa. Timmermans wil vandaag daarom bij gesprekken in Brussel aansturen... op het terugdringen van de spanningen rond de Krim. De landen die samen met Rusland de G8 vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil... Het samenwerkingsverband van grote industrielanden roept Rusland op om via onderhandelingen de problemen op te lossen. De ministers van Financiën zeggen verder dat ze Oekraïne forse financiële steun willen geven. Bij een bomaanslag op een rechtbank in Pakistan zijn zeker elf mensen omgekomen. Eén van de doden is een rechter. Na de explosie brak een vuurgevecht uit en daarbij zijn zeker dertig mensen gewond geraakt. De bom explodeerde bij een rechtbank in het centrum van Islamabad. En onze correspondent Lucas Waagmeester noemt dat uitzonderlijk... Volgens hem een goed bewaakt gebied waar vrijwel nooit aanslagen zijn. In Stamperschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvierders ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond. Vier van die gewonden moesten naar het ziekenhuis. Automobilist is er na de aanrijding in Stamperschat vandoor gegaan, ...maar werd later wel opgepakt, samen met iemand anders. Die twee wordt nu poging tot doodslag ten laste gelegd. En reizigers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag meedoen met een proef met reizen op rekening. Als ze zich aanmelden, krijgen ze per maand een rekening voor de kilometers die ze afgelegd hebben in het stadsvervoer. En dan wordt het geld automatisch afgeschreven. En bij mensen die dat niet kunnen betalen, wordt het reizen op rekening automatisch geblokkeerd. Het zijn de hoofdpunten. Gaan we naar het weerbericht van Weerplaza Michiel Severin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de verwachtingen? Is ja, het is een, uh, een natte dag op sommige plaatsen, maar het is wel de laatste natte dag van de hele week. Dus uh, iedereen die van regen houdt, die moet er vandaag nog even van genieten. <lacht> het regenwietje ligt op dit moment boven het westen en zuiden van het land. Het is lichte regen, regen en motregen. Het trekt heel langzaam noordwaarts, lost bovendien langzaam op... waardoor het noordoosten het eigenlijk zo goed als droog houdt vandaag. Het noordwesten, ja, die krijgen nog wel later vandaag met de regen te maken... In het noordoosten vanochtend af en toe zon. En vanmiddag zien we dan vanuit het zuiden de zon weer doorbreken. Temperaturen erbij 8 tot 10 graden. En de wind die waait behoorlijk stevig. Die is nu nog windkracht 3 tot 6 uit het zuidoosten. Neemt vanmiddag heel iets af. Maar uh, ja, dat is nog een hele stevige wind. En een groot verschil met morgen dus. Want morgen hebben we droog weer, zonnige periode. En dan is het vrijwel windstil. En dan bij temperaturen van zo'n uh, nou, 10, 11 graden... zal het uh, echt alweer een beetje lente achter gaan voelen smiddags. Een droge week dus en ook de hele week zon? Ook de hele week zon. Vooral de woensdag lijkt stralend zonnig te worden. Donderdag, en vrijdag komen er weer wat meer wolken langs. Maar de zon blijft van de partij. Uh, enige minpuntjes zijn misschien de ochtenden. Dan is het koud. Komende nacht gaat het uh, licht vriezen op veel plaatsen. En dat geldt voor de twee nachten daarna ook plaatselijk. Dus een koude start van de dag. Maar je weet dat je daarna beloond wordt met zonnige perioden. En temperaturen smiddags die eerst dus 10 naar 11 graden zijn. En later in de week nog iets hoger zelfs. Dankjewel. He, bah, ga vandaag snel naar buiten in de regen. René Pacet bij de ANWB heeft er verkeerde last van. Dat valt er wel mee. Het is zelfs minder druk dan gebruikelijk, ja. Marcel, met maar 55 kilometer. Volgens mij slapen een paar mensen toch wel uit vandaag na het carnaval. In het zuiden in ieder geval geen spits. En in de randstad valt het wel mee. Maar op de A12 niet, want daar blijft de spitsstrook dicht. Ze krijgen de Rode Kruis boven de weg niet uit. En dat merk je hoor. Op de A12 utrecht en Den Haag staat al 7 kilometer file tussen Harmelen en Nieuwerbrug. Op de A15 Gorkum-Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook nu een aanrijding op de A16, Breda naar Rotterdam. Tussen het knalpunt Klaverpolder en Zwijndrecht... zaten er middels 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Straks de verkiezingscampagne. Jazeker, ook op het Binnenhof in Den Haag hoort u Joost Vullings over. Net als over die belangrijke cijfers die vandaag komen over de economie. De nieuwe Lexus CT200H brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit. Want net als elke Lexus heeft de CT200H standaard een automaat... Cruise Control, Climate Control en Haal- en Brengservice. En met 14% bijtelling rijdt u deze nieuwe Lexus al vanaf 131 euro netto per maand. De nieuwe Lexus CT200H, nu in de showroom. Mijn zoon en zijn vriendin gaan binnenkort hun eerste huis kopen. Nou willen ze daarvoor geld van ons lenen. Maar kan ik ook een deel voor de aankoop schenken? En is dat dan belastingvrij? Sinds kort mag u tot 100.000 euro belastingvrij schenken... voor de aankoop of verbouwing van een huis of voor de aflossing van een hypotheek. Denkt u ook aan schenken? Ga naar abnamro.nl... of neem contact op met een van onze adviseurs voor de diverse mogelijkheden. ABN Amro. De bank anno nu. Zweden hebben het allemaal. Zou het nou niet fijn zijn als u geen keuze hoeft te maken... tussen aantrekkelijk design, veel vermogen of een gunstige bijtelling...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De politieke partijen staan 100% in de campagnestand. En morgen komt het CPB met belangrijke cijfers over de economie. Eh, politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Zijn dat inderdaad belangrijke cijfers? Ja, nou en of de afgelopen jaren bracht het Centraal Planbureau in deze tijd van het jaar. ja, eigenlijk inderdaad onheilspellende berichten. Denk bijvoorbeeld aan 2010. Kabinet Rutte 1 kreeg te horen toen. jullie moeten minimaal 9 miljard gaan bezuinigen. oplopend tot 16 miljard. Nou, dat hebben ze toen afgerond op 12 miljard uh, euro. Ja, de, de coalitie dook toen het katshuis in. En je weet, ze zijn er wel uitgekomen, maar niet meer als, als stel, om het zo maar te zeggen. Daar is de boel geploft. En vorig jaar een iets minder dramatisch bericht voor ons allen van het Centraal Planbureau. Toen moesten we ruim 4 miljard euro bezuinigen om die 3 norm te halen. Nou, dat liep later nog op tot 6 miljard euro, kortom... Het Centraal Planbureau ja, brengt slechts uh, uh, slecht nieuws voor Den Haag... in deze tijd van het jaar. En leidt altijd tot moeizame politieke onderhandelingen. Dus je begrijpt, uh, er wordt met enige spanning naar deze cijfers uitgekeken. Ja, maar nou is natuurlijk de hoop, Joost, dat uh, het CPB ook wat bij de trend aansluit... dat het misschien nog wat beter gaat dan verwacht. Ja, dat hoopt iedereen wel en dat denkt iedereen ook. Uh, kijk, het gaat mis als, als we voorspellen dat we in 2015 weer door die 3% heen gaan, begrotingstekort. Dan moeten we weer extra bezuinigd gaan worden. En de verwachting is toch wel dat dat niet gaat gebeuren. Mensen gaan ervan uit dat het tekort met een 2% begint. Dus kortom 2, zoveel procent. En dan hoeven we niet extra te we zijn bezuinigen. We veilig. Ja, daar zijn we veilig. Maar mocht het wel zo zijn dat we door de, door de drie heen gaan... ja, dan is dat echt wel een hele forse tegenvaller. En per definitie, eh, per direct, een, een, een, een bron van politieke spanningen. Maar goed, we, we zijn optimistisch. Dus we gaan ervan uit dat het met een twee begint. Wel zal nog blijken waarschijnlijk dat de werkloosheid oploopt. Dus een, een echt vrolijke dag zal het morgen niet worden. Is er nog een kans dat we extra goed moeten opletten... omdat politieke partijen die, die minder goede cijfers... misschien toch net iets mooier gaan uitleggen in verband met de verkiezingen? Ja, nou ja, kijk, sommige partijen zouden dat best willen dat we dat doen. Maar de VVD en Partij van de Arbeid begrijpen heel goed... dat als, als, de, als de economie mee zit en de cijfers zijn morgen goed... dat het wat... A, het herstel is te pril en B, is het zo... Ja, de economische groei komt voor een groot deel voor rekening van de aantrekkende wereldhandel. Dus het zou wat potsierlijk zijn om dat succes te claimen. Maar goed, ze hopen natuurlijk wel dat het afstraalt op het kabinet en de coalitie. En ongetwijfeld, en dat, dat ga je horen vanuit de VVD en de Partij van de Arbeid, dat ze zeggen: kijk, het gaat de goede kant op. De economie is aan het herstellen. We moeten nu koers houden. Nou goed, het kabinet en de twee coalitiepartijen hopen ervan te profiteren. Maar het volop claimen, dat zullen ze niet doen. Maar als er mensen zijn die uh, ja, de economische groei... in verband willen brengen met het kabinetsbeleid... dan ben je meer dan welkom in die kringen. Nu we het toch over de campagne hebben. Uh, woensdag het Radio 1-debat met de fractieleiders uit de Tweede Kamer. Dat ga jij doen, samen met Lara. Komen ze allemaal bij jullie aan tafel? Ze komen allemaal, hoewel je weet het nooit of iemand op het laatste moment afzegt. Uh, we hebben twee mensen niet uitgenodigd. Dat is Louis is, want die doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die heeft zich eerder afgesplitst van de PVV. En Norbert Klein van 50+, plus, want hij heeft ook geen partijen hm. in gemeenteraden. En Geert Wilders, want die doet toch maar in twee gemeenten mee. Maar die is toch aanwezig. Oh, we hebben ze gewoon al allemaal uitgenodigd. Komt. Iedereen die fracties heeft, mag meedoen. Wordt het dan wel een lokaal debat of, of is dat gewoon landelijk? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Kijk, we gaan het hebben over, over thema's die zeg, op het snijvak liggen... Van, van het landelijke en lokale politiek. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de landelijke politiek... bepaalt de marges van de lo lokale politiek... van het budget tot precieze bevoegdheden van al die gemeentes. Dus ja, waar gaan we het over hebben? Bijvoorbeeld over het softdrugsbeleid. Daar gaan ze over in de gemeentes, maar ook landelijk. Hè, moeten we gaan experimenteren met legale wietelt of moeten de koffershops helemaal verdwijnen moeten bijvoorbeeld de gemeenten die allemaal ingewikkelde taken op zich afkrijgen... verplicht gaan fuseren onder de 50.000 inwoners. Uh, uiteraard hebben we het ook over die nieuwe taken... die de gemeenten krijgen op het gebied van zorg en werk. En verder praten we ook nog over de gekozen burgemeester... en over lokale belastingen. Joost dus ik Vullings. hoop voor jullie dat het lokaal genoeg is. Ja, ja. Jullie kritisch volgen. Voor... Ja, gaan we doen. Zeker. Moet je doen. Joost Vullings, Dankjewel. Gaan we naar de sport. Gio Goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. landelijk kampioen wil Ajax worden... Zijn ze ja. het al zo'n beetje, denk je? Ja, dat zijn ze wel. Uh, laten we eerlijk zijn, acht punten voorsprong op de nummer twee op FC Twente. Ja, Feyenoord haakt natuurlijk af, dus ook in de strijd om de tweede plaats. Want als Feyenoord gewonnen had van Ajax, dan had het op één puntje gestaan van, uh, van FC Twente. Dus ja. van de tweede plek. Ja, je weet, hè, dat is ook lucratief. Maar uh, nee, ze worden kampioen. Vraag niet hoe. Het was geen goede klassieker gisteren, want uh, ja, de, de sfeer vooraf was beduidend beter dan de sfeer achteraf in de Kuip. Vooraf leek het nog echt een zinderende klassieker te worden. En uiteindelijk, Willem van Hanegem die zegt het zelfs in het AD in zijn column... ze moesten eigenlijk onder het gras doorkruipend naar de catacombe teruggaan... van schaamte beide ploegen, want dit was de slechtste klassieker aller tijden. Nou, dat is duidelijk. En dan hadden we ook nog eens een keer een akkefietje, akkefietje met pellen. Ja, en ook die maakt alweer. Wel duidelijk ja, het is, het is alleen maar frustratie, frustratie, frustratie. Je merkt het iedere keer ook aan uh, ja, de verhalen van Ronald Koeman... naar afloop, de trainer. Het is altijd gefrustreerd. Er is altijd iets gebeurd waardoor Feyenoord benadeeld is. Uh, we weten dat de vorige week uh, Pelle op weg naar de kleedkamer... Uh, nou, een aantal spullen in het stadion uh, vernielden uh, Van FC Twente was dat. Nou, daar kreeg hij uh, uh, tot ieders grote verbazing... Een, een, eigenlijk geen echte schorsing voor. Alleen een voorwaardelijke schorsing en een boete. Uh, maar nu vergeet hij zich weer in de wedstrijd uh, duidelijk te zien nee. op de tv-beelden. Een elleboog. Nou, ik denk dat Lee Towers er uh, jaloers op <tie> zou zijn geweest. Um, en dan zegt hij na afloop gewoon doodleuk van oh nee, ik weet helemaal niet waar je het over hebt eh, tegen de interviewer. Maar, en, uh, maar waar zit hem in, Gio? Is het, is het zijn eigen positie waar hij gefrustreerd door is? Wil hij misschien weg of zo? Of is het algemeen uh, het is voor vooral ik, de frustratie over, over het spel van Feyenoord. Het lukt maar niet, het wil maar niet. Ze geven voorsprongen weg. Uh, uh, gisteren ook weer een fantastische goal van Pelle. Trouwens, dat moet ook meteen gezegd worden. Grandioos doelpunt, kopdoelpunt. En dan uh, loopt het daarna loopt het toch wel weer mis. En uh, ja, tikt Ajax eigenlijk heel simpel. Want laten we eerlijk zijn, Ajax is ook niet in topvorm. Maar dat tikt heel simpel dan toch PSV weg. Of uh, Feyenoord weg. En dan ja, op dat moment is het gewoon gebeurd met Feyenoord. En die frustratie, het lijkt net alsof die spelers daar niet mee om kunnen gaan. En dat voortdurend kruipen in de slachtofferrol. Wij worden benadeeld. Ze worden door iedereen benadeeld. Behalve door zichzelf lijkt het Wordt wel. hij nog gestraft? Ja, ik denk het wel. Het uh, kan haast niet anders. Hè. Vorige week kwam hij ermee weg. Er is veel discussie over geweest. Uh, maar deze week, ja. Ik kan me niet voorstellen, er staat nog een voorwaardelijke schorsing... van een, uh, van een oud uh, vergrijp van uh, pellen. En uh, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat de aanklagen dit zomaar laat lopen. Maar goed, laten we daar maar niet op vooruit lopen. Daar heb je aanklagers voor. Goed. En Kaas ze nog even. Uh, afgelopen weekend het Olympisch Stadion in Amsterdam. Geslaagd toernooi? Ja, Geslaagd toernooi, in, in, in vele opzichten. Een hoop uh, incidenten, een hoop uh, tumult. Uh, ja. Dat is alleen maar goed eigenlijk voor een toernooi achteraf. Want daardoor kun je zo'n toernooi ook nog wel herinneren. En het schaatsen in de buitenlucht is, is eigenlijk heel goed bevallen. Uh, de schaatsers aan de ene kant die zeggen van... ja, we moeten dit niet jaarlijks doen. Zeker niet als uh, uh, bijvoorbeeld NK-afstanden... waarin het gaat om het plaatsen voor allerlei toernooien. Want de omstandigheden kunnen dan wel een rol gaan spelen... dan is het geen eerlijke sport meer. Maar voor het publiek was het fantastisch. Hè? Meer dan 10.000 mensen op de tribune iedere keer. Uh, ja, de wind die invloed heeft. Het ijs dat af en toe niet even goed was. Uh, de ijsmachines die het af en toe niet aankonden. Ja, en wat er natuurlijk overheen kwam. De disqualificatie ja. van uh, Sven Kramer. Hij was trouwens niet de enige. Hoor. Er waren er wel meer die gedisqualificeerd werden. Maar met name die van Sven Kramer. Dat was toch uh, het, het, het, het voornaamste discussiepunt. Dan kun je je afvragen van... moet hij gedisqualificeerd worden? De scheidsgeval... Zegt, dit zijn de regels, je moet nu eenmaal met beide schaatsen op het ijs. Je mag geen kickfinish doen over de finish komen. Kramer deed het wel, maar had geen enkel uh, ja, idee dat hij zichzelf daarmee bevoordeelde. Want het had niks te maken met het maken van tijdwinst. Hij kwam gewoon ontspannen ja, als winnaar van die vijf kilometer over de streep. En daar zou je wel eens over kunnen gaan nadenken. Van, moet een scheidsrechter dan hetzelfde doen als... Het bij het voetballen altijd zeggen... Uh, fluit in de geest van de wedstrijd. Ja. Nou moet een scheidsrechter bij het schaatsen ook eens even denken... hoe zoiets tot stand komt. Is het de bedoeling dat Kramer zichzelf bevoordeelt of niet? En dat was in dit geval absoluut niet. Ja, en je moet niet je stempel als scheidsrechter erop drukken... natuurlijk op de wedstrijd. Nee, jammer voor een toernooi, want je bent meteen de belangrijkste naam kwijt. Maar dat vind ik een bijzaak, want ik bedoel, als Kramer echt iets misdaad... Ja, dan, dan, dan is zou hij het ik zeggen, natuurlijk, ja. terecht, gedisqualificeerd. Goed, Gio, dankjewel. Tot morgen. ANWB Verkeersinformatie. René Passet, hoe gaat het op de weg? Het gaat best redelijk, maar op de A16 denken ze daar vast anders over. Want er staat 10 kilometer file van Breda naar Rotterdam. Er lag een auto op zijn kop in het Drechttunnel. Nou, die is van de weg af. Er zat uh, nog wel 10 kilometer dus vanaf uh, de Moerdijkbrug eigenlijk. En de spitstroken op de A12 vanochtend wilden niet open. Nu gaan ze het stuk tussen Woerden en Gouda... gaan ze handmatig openzetten richting Den Haag. Dus dan moeten file daar straks beter worden. Bij Zoetermeer hebben ze een andere storing. Dus daar blijft hij dicht en daar staat richting Den Haag. Haag 6 km file. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over Oekraïne. Daar is nog geen schot gelost. Nou ja, tenminste niet op de Krim. Maar de spanning is daar wel heel snel opgelopen. Rusland heeft zijn grip op het Oekraïnse Schiereiland verder verstevigd. En de internationale gemeenschap roept het om het hart dat president Poetin maar moet stoppen met die militaire agressie. We gaan erover praten met uh, Kokolijn, defensiespecialist van Instituut uh, Klingendaal. Uh, Ko, Rusland schendt alle verdragen, wordt alsmaar gezegd. Maar wat schendt Rusland dan precies? Nou ja, om te beginnen natuurlijk uh, het overschrijden van, de grens van een grens uh, van een onafhankelijke staat, van een soevereine staat. Uh, dat is een basisprincipe van het, uh, het VN-handvest en dat is ook waar uh, Volk Rasmussen, de NAVO-secretaris-generaal, gisteren al op doelde. Dan is er verder nog een, een memorandum uit 1994. Toen was Oekraïne eigenlijk net onafhankelijk geworden... Um, en toen hebben uh, de grootmachten gezegd, wat doen we eigenlijk met die kernwapens die daar nog steeds liggen uit de oude Sovjet-tijd? Nou, Oekraïne heeft ze toen ingeleverd, in ruil daarvoor de garantie gekregen van Groot-Brittannië, uh, de Verenigde Staten, Rusland en uiteraard de eigen handtekening eronder, dat het een territoriaal onschendbaar land zou zijn. Dus er is eigenlijk ook nog een soort memorandum... memorandum van Budapest, zoals dat heet... waarin de Russen nog eens een keer hebben beloofd... wij zullen de grens niet overtrekken. Dus dat zijn eigenlijk de twee voornaamste schendingen. En verder, als de Russen vinden dat de rechten van de Russische burgers... of van in ieder geval Russisch-taligen etnische Russen... in een ander land geschonden worden... dan kun je niet zomaar zeggen van... wij hebben het recht om daar uh, veiligheidsmaatregelen te treffen. Veel landen doen dat overigens wel... Maar dan euh, hebben we sinds toch een doctrine, de Responsibility to Protect doctrine. Dan moet je naar de Verenigde Naties stappen. En dan moet je zeggen, dat land dat beschermt zijn eigen burgers niet goed genoeg. Wat doen we daaraan? En dan kan de Veiligheidsraad daar maatregelen voor treffen. Dan weten we allemaal dat de Russen dan waarschijnlijk euh, in dit geval zo'n maatregel zouden blokkeren. Maar dat is wel de weg die ze moeten gaan. Dus je kunt makkelijk drie of vier of vijf en misschien nog wel meer... Je het noemen waarom dit een schending van internationaal recht betekent. Rusland slaat die stap dus over, de stap naar de Veiligheidsraad. Amerika heeft Rusland daarom veroordeeld al. John Kerry zei, ja dat is echt 19e eeuws. Maar toen dacht ik, wacht even, Amerika valt toch ook wel eens zomaar land binnen? Ja, dat gebeurt ook wel. En wat hij eigenlijk, waar Poetin ons aan herinnert... dat is dat hij nog geen afscheid heeft genomen van het begrip invloedsfeer. Ja, dat, is, dat is in de internationale recht natuurlijk helemaal niet goed gedefinieerd... maar in de internationale politiek... Is het vrij gebruikelijk om te zeggen dat grote landen uh, veiligheidsbelangen hebben en dat die uh, iets verder gaan dan de, dan de juridische grenzen van zo'n land. Uh, juristen vinden dat niet leuk, maar de politici die zeggen, ja, daar moeten we toch rekening mee houden. En ook Amerika gedraagt zich zo, de Monroe-doctrine. Uh, en er zijn allerlei voorbeelden van te geven. De Amerikanen hebben hun Guantanamo hebben hun. Uh, Okinawa hebben uh, diverse bases op de wereld. En, Diego Garcia, de Britten en de Amerikanen samen. Dus uh, het begrip infosfeer dat is natuurlijk nog niet uh, ten gave gedragen. En ook de Russen zeggen... after all, we hebben een verdrag met notabene Oekraïne zelf... om bijvoorbeeld ook de marinehaven Sebastopol om daar te mogen zijn. Dat is ook iets wat we niet uh, hen betwisten. Dat doen de Amerikanen ook niet. Maar ook dat is weer aan regels gebonden. Dat is weer een van de regels die de Russen overschrijden. Bij dat, bij dat verdrag wat in 2010 nog verlengd is. Waarbij de Russen dus... Een huurcontract hebben gekregen tot 2042 om op die marinebasis te zitten, is vastgelegd dat de Russen dan ook niet de doelen uh, mogen overschrijden waarvoor ze er zijn. Ze mogen niet zomaar de poort uitlopen en de rest van de van de Krim. Uh, andere uh, basis van de Oekraïners uh, uh, uh, bewaken of intimideren. Dat mag niet. Nee, maar ze doen het wel. En wat dan nu? Want uh, Europa en Amerika heeft, hebben geen belangen op de Krim. Rusland wel. Wat kan uh, de Oekraïne bijvoorbeeld verwachten van Europa dan? Nou, Oekraïne heeft gisteren gevraagd... Uh, op het moment dat de Russen uh, ontwerkelijk lastig gaan vallen... dus dat er wel schoot gaan vallen, dan zullen wij vragen... Uh, zullen we in ieder geval onderzoeken of uh, Amerikanen en Britten... op grond van het memorandum van Budapest... bijvoorbeeld niet verplicht zijn om ons te helpen. We kunnen in ieder geval om vragen. Maar de Amerikanen en de Britten en trouwens de NAVO zelf... heeft eigenlijk al laten weten van uh, no way. Die kans die zitten we echt niet in. Jullie zijn bovendien ook geen lid van de NAVO... Um, dus jullie kunnen echt werkelijk geen aanspraak maken op militaire steun. Die gaan we jullie niet geven. Dus de lijn is heel duidelijk. We gaan de kosten uh, van Poetins actie gaan zo hoog mogelijk maken. Dat betekent uh, diplomatiek en economie. Uh, vooral uh, proberen te treffen. Maar militair zul je ons in de Oekraïne niet zien optreden. Defensie-specialist van Klingendaal, Kocolijn. Hartelijk dank voor de uitleg. Negen ja. minuten voor acht. Het opladen van de OV-chipkaart is, als u dat wilt... in de toekomst mogelijk niet meer nodig. In Rotterdam start vandaag een proef met reizen op rekening. Vijf jaar geleden verdween daar als eerste de strippenkaart... uit het openbaar vervoer. En nu is het tijd voor een nieuwe stap, zegt de vervoersmaatschappij RET. Hendrik Willem-Hof staat met directeur Pedro Peters... op metrostation Wilhelminaplein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 dat ik uh, een reis ga maken. Ja, want nu doet dat poortje heel ingewikkeld oh, uh, afrekenen. 4 euro eraf. En als je uitcheckt, rekent hij de kilometers uit... en stort hij weer wat geld terug op je kaart. Straks kijkt hij alleen maar... oh, dat is meneer Hofs. Ja, die heeft een geldige kaart. Klaar. Maar en hoe weten dus... we dat meneer Hofs het ook kan betalen aan het eind van de maand? Dat is het risico wat wij nemen. Uh, dat dat is, een... is een groot risico? Ja, dat is een heel bewust risico. Nou, zo groot is het niet, want we hebben natuurlijk wel ervaring met automatisch opladen. Uh, KPN heeft al jaren ervaring uh, met rekeningen achteraf. Maar als, je hebt gelijk, het is een, een risico. Maar, maar dat komt in zo bij. Uh, nou ja, mensen reizen misschien meer dan dat ze kunnen betalen. Ja, en het risico dat we lopen, dat is dat na die maand we uh, het, het geld niet krijgen. Maar als dat zo is, dan kunnen we in ieder geval op afstand hem ook blokkeren. Dus dan kunt u niet verder reizen. En dat risico hebben we bewust genomen. Uh, anders kan het nooit, reis op rekening. Over het geheel moet ik ook zeggen, moet ik eerlijk zijn... er staan ook allerlei voordelen voor ons tegenover. Want hoe meer mensen op rekening reizen... hoe minder van die verkoopmachines we hoeven te hebben. Hoe minder onderhoud aan die machines er nodig is. En wij denken dat we daar financieel mee uitkomen. Hoe zou u het vinden als u op rekening zou kunnen rijden? De rekening thuisgestuurd... Uh, nou eigenlijk ben ik tot nu toe te lui geweest om het automatische opladen in te stellen. Ik sta dus hier weer voor zo'n automaat om hem op te laden. Dus misschien is het wel handig. Dan had u dus de rekening thuis gekregen. En dan had ik niet hier hoeven te staan stuntelen met mijn pinpas. Uh, dat zou ik niet zomaar doen, want het gaat heel vaak fout bij het afschrijven, ook bijvoorbeeld met automatische opladen. Dus dat zou ik niet zomaar doen. Want is dit dan weer een stap naar een nieuwe toekomst... van uh, het betalen van een kaartje voor de metro-trambus? Doordat je nu uh, niet in dat apparaat en niet in die chipkaartautomaat... Uh, de hele boel uitrekent, wordt het veel eenvoudiger. En dan kunnen we straks kunnen we inchecken met je bankpasje... met je mobiele telefoon, met een barcode. Dus er zijn veel meer mogelijkheden voor dat. Zou ook boek. eigenlijk weer het begin van het einde van de overchipkaart? Nee, dit is een volgende stap met de overchipkaart. Want er zullen altijd heel veel mensen... Blijven die vooraf willen betalen, die niet op rekening willen reizen, toeristen, kinderen die geen eigen bankrekening hebben, dus de chipkaart die zal zeker blijven, maar er komt gewoon alternatieven naast. Nou, maar je moet met de tijd meegaan, hè? Dat gaat de RET namelijk doen. Ja, ja, nou ja ze komen ook wel meer dichterbij in je privé. Big Borrow is watching you, zeggen ze meestal wel eens, want dan kunnen ze ook zien waar u naartoe gaat, bijvoorbeeld. Precies. Zeg maar. Ja, ja, dat is hun uh, marketing. Hè. Ze willen weten wat reizigers doen en wat hun uh, gedrag is. Ja, ik kan het wel aan de ene kant begrijpen, maar aan de andere kant ik wil ik wel eigenlijk baas blijven over mijn eigen cent. En dan vindt u het fijner om af en toe zo'n kaartje even op te laden? Eigenlijk wel, lekker op te halen. Vlag van Henrik Willemhofs vanuit Rotterdam. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Op Twitter is de selfie van Oscar-presentator Ellen DeGeneres een grote hit. De DeGeneres heeft een foto van zichzelf gemaakt. Met een flink aantal filmsterren. Zoals Jennifer Lawrence, Julia Robbins, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep. Kijken wie we nog meer herkennen. Nou, er zitten nog wel een paar op. We zien de foto ook voorbij komen. Hij is in de zaal gemaakt. 2,2 miljoen keer. Zo vaak is de foto gedeeld op Twitter. Daarmee is het de meest geretweete tweet ooit. Tot nu toe was het een foto van president Obama... bij zijn herverkiezing waarop hij zijn vrouw Michelle knuffelt. Tijdens de uitreiking van de Oscars werd ook stilgestaan... bij de situatie in Oekraïne. Jared Leto, winnaar van de Oscar voor de beste mannelijke bijrol... stak actievoerders in verschillende landen een hart onder de riem. To all the dreamers out there around the world watching this tonight, in places like the Ukraine and Venezuela, uh, I want to say uh, we are here, and, and as you struggle to to make your dreams happen, to live the impossible, we're thinking of you tonight. Alle dromers die hiernaar kijken vanuit plaatsen zoals Oekraïne en Venezuela. Wij zijn hier, terwijl jullie vechten om je dromen werkelijkheid te laten worden. Het onmogelijke voor elkaar te krijgen, denken wij vanavond aan jullie, zei Jared Lido in zijn speech. En over de Oscars hoort u straks. Dana Linsen de gast om te praten over de winnaars. Foto's van vermiste kinderen direct verspreiden via online advertenties. Dat moet een nieuw middel worden in de strijd tegen grensoverschrijdende kinderontvoering. Dat zegt de oprichter van Amber Alert Nederland en Europa, Frank Hoen in Spits. Hoen hoopt deze opsporingsmethode zo snel mogelijk in heel Europa te in te kunnen zetten. Nu duurt het volgens hem door allerlei juridische regels vaak nog uren voordat een foto van een vermist Nederlands kind ook verspreid wordt in bijvoorbeeld Duitsland of België. In Zuid-Afrika zijn de ogen vandaag gericht op Oscar Pistorius. De gehandicapte atleet schoot ruim één jaar geleden... zijn vriendin Riva Steenkamp dood door de toiletdeur in zijn villa. Het wordt al het proces van de eeuw genoemd. Alweer een proces van de eeuw. Ja, Pistorius zegt dat hij dacht dat hij op een inbreker schoot. De oom van Pistorius vertelde bij CNN... dat zijn neef veel foto's heeft van Riva en dat hij met hem meeleeft. Hij yes, heeft foto's in zijn kamer. Hij heeft foto's over the place And, um... Mijn hart bleed voor de jonge man. Wat kan je zeggen als de persoon die je het meest most die En je het instrument. Sinds gisteravond zendt een uh, speciaal televisiekanaal 24 uur per dag uit over deze zaak. In de rechtszaal hangen camera's. En een deel van het proces mag live inderdaad worden uitgezonden. Iran zet voorzichtig de deur open voor Facebook. Dat meldt de Belgische kant de morgen. De Iraanse overheid blokkeert sinds 2009 de toegang tot onder andere Facebook, Twitter en YouTube. Iraanse minister van cultuur Ali Janati vindt dat daar veranderingen moet komen. Net zoals een deel van de elite in het land. Denk ik niet dat we de mensen moeten opsluiten en hen dingen moeten verbieden... onder het voorwensel van islamitische waarden, Al dus Janati. Carnaval is in volle gang. Hoewel het boven de rivieren ook wel gevierd wordt... reizen veel mensen toch nog af naar het zuiden. Volgens het Brabants Dagblad waren er gisteren zo'n 95.000 feestvierende mensen... in de binnenstad van Den Bosch. En wat is carnaval dan zonder een biertje? Volgens de Volkskrant in Maastricht het alcoholverbod massaal genegeerd... door minderjarigen. Club Nix, speciaal bedacht voor deze groep, bleef leeg. In de Betuwe, Gelderland, kwamen jongeren er niet mee weg. Daar werd streng gecontroleerd en kregen verschillende een boete. En straks, dan hoort u meer over Oekraïne. Um, we zijn natuurlijk in Kiev. Onze verslaggever Gertrand Denkamp is daar. En hoort ook reacties van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. En we gaan ook en even naar Brussel, zeker. En Brussel natuurlijk.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 Het nieuws van alle kanten. Dit is Quincy Promes. Als aanvaller bij FC Twente wil ik ook heel graag scoren bij de boekhouding. Dus ben ik heel blij met mijn Ximo mobiliteitskaart. De Ximo mobiliteitskaart. Eén factuur voor tanken, parkeren, OV, taxi en nog veel meer. Zonder bonnetjes. Ondernemers vragen hem nu aan op ximo.nl. Ximo maakt mobiliteit makkelijk. Zondag 6 april is het weer zover...